In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zoeken reddingswerkers nog steeds naar slachtoffers van een Russische aanval op een kinderziekenhuis. Correspondent Christian Pauwen. De vraag is natuurlijk ook hoe kan dus zo'n kinderziekenhuis nu geraakt worden. Want uiteindelijk is het ook duidelijk dat uh, ja, er eigenlijk in de nabijheid niet uh, directe andere overheidsgebouwen zijn. Dus vooralsnog lijkt het erop dat er um, een raket echt afgevuurd is op dit complex. In Kiev zijn volgens de burgemeester zeker negen doden gevallen. En er waren ook aanvallen op vier andere steden, met in totaal zeker twintig doden en tientallen gewonden. Het Openbaar Ministerie wil dat FC twente supporters, die vorig jaar op de vuist gingen met fans van het Zweedse Hammarby de cel ingaan. Na de kwalificatiewedstrijd voor de Conference League braken de rellen uit. De baas van FC Twente was na afloop toen heel kwaad. Dus vreselijk, uh, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen enkel stadion ik denk dat ik hiermee genoeg heb gezegd. De ja, justitie wil nu dat de verdachten drie en vier en een halve maand de cel ingaan... en allemaal een gebiedsverbod krijgen voor vijf jaar. Volgende week doet de rechter uitspraak. En in de Verenigde Staten hoef je voortaan niet meer naar een speciale winkel toe om kogels te kopen. Want die zijn vanaf nu ook gewoon te krijgen in een automaat... die er een beetje uitziet als een geldautomaat.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 In Amerika is er al langer discussie over vuurwapenbezit. De Amerikaanse president Biden wilde vanaf. Maar hij heeft te maken met flinke weerstand van de Republikeinen. En ook de grote wapenlobby. Het weer en nog. De rest van de middag zijn er stapelwolken. Maar blijft het vooral droog en zien we de zon op veel plekken. Alleen in het noorden van Groningen kan er zometeen nog een enkel buitje vallen. En het blijft een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De Sunshine bent zorgen voor een beetje sunshine uh, hier. We moeten het er maar even van nemen. Hè. Het ene raam zie je donkere wolken en het andere raam een uh, lekker zonnetje achter je. Dan ja, de, de, de, gaan we, heel, zon, gaan we heel, heel eenvoudig oplossen. We doen gewoon daar waar de donkere wolken zijn de gordijnen dicht. Ja, de lamellen uh, klemdicht. Ja, ja, ja, helemaal goed. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval ja. welkom terug bij het uh, Zandvoort op zaterdag, tweede uur alweer. Ja. Ja, ja. De eerste uur zit er al met de ja. nou, wil, wil je meekijken trouwens? Even naar Dolly zwaaien en, en Dolly zwaait terug. Zfm-live.nl Dan kan je meekijken. Moet je, je wel even opbellen dat je zwaait, want ik zie je niet. Nee, je zwaait, hè? nee. Hè? Ja. Je ziet het niet in de camera dat er gezwaaid nee, wordt. dus bel maar even. Zeg maar, ik zwaai, zwaai ik terug. Ik zwaai, oké. Okay. <laughs> nou, de zwaait wordt uh, zeg maar, de komende uren uh, nog op de radio. Want, uh, wat gaan we allemaal doen? Oh ja, heb je er eentje? Ja, ja, ja. Oké, okay, een, een zwaaier. Ik heb een zwaaien. Nou, helemaal ja. mooi. Dus Dolly, wat gaan we dit uur doen? Volgens we, mij is het, het gaan, uh, We en, gaan natuurlijk weer aandacht besteden aan allerlei zandvoortsnieuws. Maar we gaan ook eens kijken naar de evenementenagenda. Dus dat... Dat is Dat het het komende uh, uur staat eigenlijk in het teken van nieuwtjes en de evenementen die uh, te wachten staan. Ik laat me verrassen, dankjewel. En uh, we gaan uiteraard ook lekkere muziek voor je draaien het van een paar jaar geleden. 21 Pilots. Hier is uh, die mooie single Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard.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 Now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sent us to sleep, but now we're stressed out. used to play pretend, we used to play pretend, funny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, ten, used to play pretend, funny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give the child a different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about a space, but now the laughing out of the face saying, wake up, you need to make money. Ja, dat was de mooie single uh, Stressed Out. Hier op de zaterdagmiddag. Nou, we hebben nog meer uh, mooie platen hoor. We gaan weer even een uh, flink stukje terug in de tijd. En dat doen we met een uh, Nederlandse band. Vitesse, ja, en de grootste en de bekendste plaat van hun is uh, toch echt uh, deze die we nu gaan draaien. Luister naar Rosaline. Ik kan niet Oh. gedraaid, Vitesse en uh, Rooseling. Het is uh, kwart over drie. Dolly heeft het uh, nieuws uh, voor ons. Ja, nou, het nieuws. Er is, er is zo verschrikkelijk veel nieuws. Maar ik wilde toch even inhaken op waar we het net over gehad hebben... waar die tocht voor is. Want uh, daar meldde Nick ook zeer terecht... dat er natuurlijk ook heel veel gebeurt uh, in, in, met, met oplichting... He, mensen die zich als uh, politieagent verkleden. Ik wil, ik wil daar toch nog heel even wat over zeggen. Want ik vind dat heel belangrijk voor uh, onze oudere luisteraars. Uh, trap er niet in. Hè? Want op, op vrijdag 28 juni ontving de politie in Noord-Holland... meerdere meldingen van poging tot oplichting... door mensen die zich voordeden als wijkagent... En vaak ook door gebruik te maken van namen van bestaande wijkagenten. En die halen ze weer en van internet af. Precies, ze zijn behoorlijk goed voorbereid wat dat betreft. En precies om die reden heeft de politie Noord-Holland... diezelfde dag nog via allerlei beschikbare sociale media kanalen waarschuwingen uh, uitgezonden. Nu blijkt het om grotere aantallen te gaan... en wil de politie graag de waarschuwing herhalen. Nou, En dat doe ik dus ook heel graag. Ehm... Um, Gaan we eerst even kijken wat er nou gebeurd is? Allemaal. Tussen donderdag 27 juni en maandag 1 juli waren er in Zand voor 13 meldingen. In het gebied Kennemerkust ging het in totaal over 20 incidenten. In drie gevallen werd er ook daadwerkelijk buit gemaakt. En één van de slachtoffers verloor hierdoor meer dan 50.000 euro. Wat verschrikkelijk, wat een bedrag. Ja. Bij de andere incidenten... die hebben ze mensen misschien keihard voor gewerkt... hun hele leven, hè? voor een oude dag. Bij de andere incidenten kapten slachtoffers het gesprek tijdig af... of lieten zij oplichters niet binnen. Gelukkig. Deze getallen zijn slechts het topje van de ijsberg... want er zijn nog altijd mensen die bij een geslaagde oplichting schaamte voelen... en hiervan geen aangifte doen... of mocht het niet tot een geslaagde poging komen... er vaak ook geen melding van doen... Nou, hoewel de slachtoffers daar nu niets aan hebben... lijkt het erop dat dit type oplichting minder succesvol aan het worden is. Veel meldingen van juist ouderen geven aan... dat zij het niet vertrouwden en de verbinding hebben verbroken. Toch blijft het belangrijk om ouderen en potentieel kwetsbare mensen... in onze omgeving te blijven waarschuwen. Daarom gaan we even nog wat tips geven. De politie gaat u nooit bellen om te vragen naar uw pincode of om te proberen te achterhalen of u waardevolle spullen in huis hebt. Doet de politie niet. De politie komt ook niet langs... voor het fotograferen van kostbare eigendommen... of het ophalen van pinpassen en cashgeld. Doet de politie echt niet. Als u nou zo'n zogenaamde agent uh, aan de deur heeft... en u vertrouwt het niet... doe dan niet open en bel meteen 112... En dan komt de politie zo snel mogelijk naar u toe. Hebt u ouderen of kwetsbaren in uw omgeving? Maak het alsjeblieft bespreekbaar aan de hand van bovenstaande tips. Of lees alles nog een keer rustig na op www.politie.nl. En dan kom je via het volgen van allemaal, allerlei slashes. Uh, kom je daarbij, hè, dus je moet richting Babbeltruc. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon kijken op de site van uh, ZFM. Zeker, op uh, de, de app ook. Dus, en uh, de, app, uh, de app van ZFM ook heel handig. Want daar staat dit bericht op, ook op. Zodat u het even rustig kunt nalezen. Nou, dankjewel, Dolly voor uh, deze waarschuwing. En uh, we zullen het nog wel vaker herhalen hier uh, op de radio, neem ik aan. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is. Want er zijn waarschijnlijk mensen die vandaag niet luisteren. En een andere keer weer wel. Dus uh, laat mensen zoveel mogelijk weten wat er nu aan de gaande is. En dat ze er niet intrappen. Want het is verschrikkelijk om mee te maken. Weet ik toevallig van iemand uit mijn nabije omgeving. Dus je, dat je bent het gewaarschuwd. Ja, niet intrappen. Nou, we gaan iets heel anders doen. We gaan zeggen, douwe Bob. Hey,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 Net van Dolly, ja het mooie weer gaat eraan komen, dus uh, ja, dan draait we hem even een uh, zonnig plaat, uh, Dolly. Ja, dat zeg je dan. En, en dan worden we weer overspoeld door donkere wolken. Ja, maar de volgende ja. week komt het uh, eruit. Oh, volgende wel, week. Uh, ja, ja, ja, ja. We gaan ons alvast een uh, beetje psychisch en uh, metaal voorbereiden. Zeker. De Gibson Brothers en Keeseramie ja. Vida. Ja, ja, ja, ja. Even wat anders. Uh, ja. Heb jij gerookt? Rook jij eigenlijk? Rook je nog? Nee toch? Nee, nee, nee. Maar je en, hebt wel gerookt? Uh, ja, tot, uh, tot 2011. 2011 al een hele tijd uh, niet meer. Nee, nee, al een hele tijd niet meer. Dat klopt. Mm -hmm. En uh, ik, ik moet zeggen um, dat zat ik ook nog even op te zoeken, maar daar ben je me net voor, want ik heb het nog. Ja, wat. Uh, nee, wat ik zal je vertellen, mijn broer en zijn vrouw die rookt ook altijd heel veel, maar dat is natuurlijk ook niet meer te betalen. Dus op een gegeven moment moesten die een beetje gaan uh, kiezen van gaan we eten of gaan we roken? Ja, dan dan ben je natuurlijk, dan is het niet leuk meer. En uh, nu zijn zij uh, naar het Pluspunt geweest, naar zo'n uh, cursus. En ze zijn er vanaf. Ik had dat nooit verwacht. Nee, ik had ik niet. nooit verwacht dat ze dat, wow. ze dat konden. Maar het is ze gelukt via die, uh, die cursus. Of ja, cursus. Het, het, ze begeleiden daar. Uh, het, en, en het mooiste is: het is gratis. Binnenkort gaat het weer beginnen, die thema-bijeenkomsten. Want je komt daar bij elkaar, bij Pluspunt. En dat is onder aanvoering van Marion Schouten en Anita Venema. En uh, je kunt dan inschrijven voor die training. Dat is elke donderdag van half vier tot vijf uur. En er zijn elf thema-bijeenkomsten... En je kan eigenlijk ook op elk gewenst moment instromen. Dus als je de ene keer niet kan, dan ga je vanaf de andere keer. Nou, nogmaals, deelnemen is gratis. En uh, de kans van slagen is enorm groot. Je kunt uh, contact opnemen hierover met uh, telefoonnummer 06-4127-5228. 41 Ik zou zeggen, doen. Succes. En van het geld wat je niet meer uitgeeft aan roken... kun je zoveel leuke andere dingen doen. Kun je doen. zo op vakantie, naar ver weg Ja, vast wel. Ja, ja, zeker. ja, En nu blaas je het allemaal de lucht in. Ja, dus uh, nou, de cursus gaat binnenkort uh, beginnen. Al informatie daarover die Dolly net uh, vertelde... ook op uh, plus.zandvoorts.nl ja. terug te vinden. Dus uh, ja. dan weet je dat. En dan kun je meedoen aan de, de gratis cursus die hier uh, gegeven gaat worden... Op elk moment kan je instappen en uh, dat scheelt zo uh, enorm veel geld. En je zou bijna naar het buitenland moeten verhuizen als je hey, uh, nog wil blijven roken. Ja, ja nou ja, ja, dat wel. Ja, ja. Ik, ik was pas in Griekenland, daar kostte, kostte een pakje sigaretten 4,30 euro. Ja. Dat scheelt toch even hè, vergeleken met de 12 euro hier. Verleden jaar in uh, Turkije was het 1 euro voor een oh, pakje. Oh, ongelooflijk hè. Hoe kan dat nou hè? Ja, ja. ja, nou ja, 1,50 euro of zo geloof nou, ik. Nou ja, dan nog. De slot was uh, 15 euro. Niet normaal, niet normaal. Over dat iedereen zo graag naar Turkije gaat. Allemaal. Wordt steeds populairder, ja, ja. Nee, maar reizen wordt ook veel duurder. Hè? Dat, reizen uh, gaat allemaal duurder. Gaat worden, gaat allemaal, ja. Ja. Dus je kan beter uh, lang uh, op vakantie en wat minder vaak. Ja. Is ook beter voor, uh, voor het milieu natuurlijk. En Aha, uh, voor uh, de benzine die je verbruikt en ja, zo. Ja, ja ja, en, uh, ja, ja. Nee, maar ook voor je portemonnee. Dat is lekker heel belangrijk. lekker thuis. Lekker thuis maar we, ook. We wonen verdorie in een dorp waar van alles te doen is het hele jaar. Je kan iedere dag feesten hebben. Oh, wat is er te doen dan? He? Van alles moet ik het vertellen? Nou nee, ja, doe ja? maar naar de volgende plaat. dan. Dat gaan we doen. Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd. Ja, goed zo.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 I'm back to my things ain't gone it happens again, there'll be looking back And I won't say I told you so I won't say I told you so You know what's better than the work, all the work's been done Face rubbed in the dead and true for everyone But believe me, if it happens again I'm leaving, if it stays the same I'm gone, when it compromises the sun Mooie muziek hè, dit is UB40. De zaterdag bij ZFM nogmaals een hele goede If It Happens Again. En dan uh, gaan we er vandoor. Dat, uh, dat zingt hier zo'n beetje zeg maar... Uh, Als het nog een keer pleite, gebeurt, dan ben ik weg. Ben ja. ik, uh, ik pleiten. Ja. Ja, ja, ja, misschien kun je dan het. wel naar toe om een uh, mooi evenement te gaan doen. Zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, ja ik zeg maar wat. Ja, ja. Want, uh, uh, wat uh, kunnen we uh, allemaal gaan doen uh, ah, Donnie, joh, deze zomer? Het is, het is, ja, deze zomer. Het is zoveel. Daar zouden we dus gewoon die drie uur het hele programma mee kunnen vullen. Als we het erover hebben. Dus ik heb echt een kleine selectie gemaakt. Maar. Um, Waar gaan we mee beginnen? Nou, 12, 13 en 14 juli wordt het Gasthuisplein weer omgetoverd tot een gezellig festivalterrein met de lekkerste foodtrucks. Dan gaan we weer culinair doen. Ah. Ja, er komen ook grappige street acts en leuke optredens uit alle delen van de wereld. Je kan dit weekend genieten van al het lekkers wat uit de verschillende foodtrucks geserveerd wordt. En betalen tijdens die wereldse smaken gaat tegenwoordig via een betaalkaart... die heel gemakkelijk opgewaardeerd kan worden bij een van de oplaadpalen. Dus je hebt geen wachttijden meer bij, uh, bij, bij munten, uh, uh, uh, kassa's en dergelijke. Dat regel je gewoon allemaal zelf via een paal. Even voor paal staan, dan kan je meedoen. Goed, dus dat. En uh, er is natuurlijk deze zomer een nieuw fenomeen gestart in Zandvoort. Namelijk het Street Art Zandvoort. En dat is een artistiek statement in de openbare ruimte van Zandvoort. Kunstenaars die uh, hebben naar eigen interpretatie en ontwerp een monument gecreëerd... die een link legt naar Zandvoort en de skills van de kunstenaar op de specifieke locaties... Tijdens die Street art Antwoord wordt het aanbod van deze kunstvorm uitgebreid... naar verschillende toonaangevende gebouwen en het artistieke deel van South Beach. Vanaf gisteren zijn die creaties te bekijken via een gratis tour, bijvoorbeeld. En die en... tour is bij het museum, hè, toch? Ja, ja. Maar je kan hem ook uh, online uh, kan je hem downloaden, hoor. Uh, dan is er uh, vanaf 5 juli tot 1 september een tentoonstelling aan toegevoegd in het Zandvoortsmuseum. En is er op de boulevard van Zandvoort weer een buitenexpositie van het Mokko Museum uit Amsterdam. Nou, de opening is, heeft gisteren plaatsgevonden van het Street Art Zandvoort. Uh, dat was om drie uur en die opening werd verricht door ons aller Allen Clark. Onze eigen Allen Clark. Ja, Ik heb vernomen dat hij heel snel weer weg moest naar de volgende klus. Dus ja. hij was erin uh, in de ruit, zeg oh, maar. Echt? Onze oh, eigen Allen. Ja. Oh ja, maar ik, ik heb wel gehoord dat hij hele mooie woorden gezegd schijnt te hebben. Ik ben er niet bij geweest, want ik vond het te slecht weer. Doei! Nou, ja, de, de, ja. De, de, de, Punt. Dan <laughs> nou had jij je punt gemaakt, uh, toch? Ja, ja, ja. ja. Zeker. Nou ja, nou. Ik, ik zie ook allemaal filmpjes uh, trouwens op uh, ZFM TV uh, langskomen van die uh, street art. Ja. Dan kan je helemaal zien hoe het begonnen is. En uh, ja. met name ook die creatie bij uh, de oude brandweerkazerne... van die zeemel met die haring uh, in ja, smoot. Ja, ja, ja. ja briljant ja. ja, geweldig. Brilliant. Ja, er zijn mooie dingen afgeleverd. Nou ja, ja ook, uh, de te waard. ook te zien op de app trouwens... Op de app en op de, app. Uh, op, de op de kabelkrant. Ja, als je geïnteresseerd bent. Uh, zijn, uh, hoe noem je dat ook alweer zo snel? Uh, zijn, uh, nou, ik weet het niet meer. Nou, als je hippie, nou. Well, hippie bent, heb je ook wat voor? Ja, heb ik ook wat voor. Maar we hebben natuurlijk ook... Uh, uh, ja, het is wel niet echt een evenement. Maar het, uh, in Zandvoort wordt vanavond natuurlijk ook... alle aandacht de ruimschoots besteed aan... Uh, de wedstrijd Nederland-Turkije. Er is overal muziek vastgekoppeld uh, van tevoren. Je kan overal lekker eten. En er wordt een groot feest van gemaakt. En hele uh, grote schermen ook nog. Overal grote schermen. Uh, in de Haltestraat, Gastersplein, weet ik het. Overal kan je vanavond gezellig samen naar die wedstrijd gaan kijken. Op een leuke manier. En uh, ja, we gaan natuurlijk afwachten wat het gaat worden. Is het, uh, wordt het wind Nederland, dan hebben we groot feest in Zandvoort. Wind Turkije, dan horen we heel veel getuter. Get zeker, getuter. ook hier in Zandvoort krijg je dan getuter. Uiteraard. Dus uiteraard. dan weet je hoe laat het is. Hè? Als je maar zelf niet toeter, kijkt en je hoort word... een hele hoop getuter, dan uh, is het foute boel. Ja, dan is blij. Blij. Ja, zeker wel. Vanavond is dat hartstikke leuk. En uh, zeker. Ja, nou, nou voor de hippies dan, toch? Ja, want uh, natuurlijk uh, hebben we weer de zomerse Ibiza Markt, die krijgen we de aankomende keer op 19 juli, gaat die plaatsvinden op het Badhuisplein en de boulevard de Fafoosje. Ja. Uh, die markt die kun je bezoeken tussen 10 uur ochtends en 6 uur middags. is gratis toegankelijk en als je daar wat meer informatie over wilt, dan kun je kijken op de website www.hip. And... Happyevents.nl En het is een hele mooie markt, dus ga daar even een kijkje nemen. Absolute Meer dan 100 kramen staan daar en uh, het is echt de moeite waard om te kijken. Ja, ja, ja, 19 ja. juli op uh, vrijdag. Yes, yes. En dan nog een uh, laatste die ik heb uitgekozen, want het is ook best wel dichtbij. 20 juli uh, is er verspreid door het dorp weer een Amsterdamse muziekavond... Met uitsluitend Nederlandstalig repertoire en een keur aan zangers die het Amsterdamse levenslied een warm hart toedragen. Nou, je kunt natuurlijk heerlijk meezingen op zo'n avond. En uh, al die festivals zijn gratis toegankelijk. Uh, de locaties die zijn uh, ter hoogte van Laurel en Hardy in Café 4 in de Haltestraat en op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Leuk dat het uh, toch weer uh, terug is, ondanks hey, uh, dat. Uh dat de organisaties die het voorheen organiseren... al die festivals gestopt is. Maar nu hebben die cafés met elkaar toch weer een Amsterdamse avond. Ja, en zo zie je maar. Samen sta je weer sterk, hè? Samen zijn... Oh, wacht even, want we hebben nog iets, hè? Dat moet ik wel even melden, toch? Oh ja, nee hoor, zeg maar. Even hoesten, ja. Weer even hoesten? Oh man, verschrikkelijk die hoesten. Ja, 28, 29 en 30 juli van dit jaar... Uh, is er weer Pride at the Beach? Uh, in, en het, uh, het, het grote woord is uh, Together. Er gaat weer van alles gebeuren. Er komt weer een parade. Uh, er zijn weer feesten met wereldberoemde DJ's. Er is weer cultuur. Uh, een, een uh, hoe noem je dat? Een tentoonstelling. Uh, een concert van Wendy Moore and Friends in de kerk. Daar kostten de kaartjes 1750 van. En, um, maar dat gaat ongetwijfeld de moeite waard worden. Nou ja, er is: er is, er zijn boeken, er zijn films, er, er is kunst, er is sport, er is plezier. Wat is er niet? Wil je meer weten? Kijk dan even op de website www.prideatthebeach.com. Dankjewel. En 12, 13, 14, jullie vertelde je net dan. Uh... Wordt het gasthuisplein weer omgetoverd tot ja. een gezellig uh, festivalterrein. Weer een culi culinair festival. Culinair ja. festival. Maar dat is niet het enige. Dat is weer als smaken. Maar ook op het circuit we hebben we 12 tot en met 14 juli een enorm mooi festival. Dat is uh, de Zandvoort Summer Trophy. Feel the Heats met uh, heel veel uh, oudere auto's die dan gaan reizen. Maar ja. ook uh, de nieuwe, bijvoorbeeld de Formule 4, die uh, vind je ook. En, uh, een startveld van, uh, van Le Mans Auto's. Zo, zo. Alles uh, gaat plaatsvinden in de 12 tot en met 14 juli. En weet je wat nou het leuke is? Nou? Ten eerste doet onze eigen rende los en uh, doet uh, daar aan mee met uh, waar. ITCC. Oh, daar worden wij toch zeker wel uitgenodigd? Ja, nou ja, je moet het zo meteen even regelen dan om kwart over vier, dat je kaarten krijgt. Even likken bij Randall. <laughs> nou, nou, Randall! Nou, nou, nou, nou. nou, Je ja, kan ook te uh, ver gaan. likken, hele likken. Oh, likken, ja, okay. Wat dacht jij dan? Nou ja, dat je andere dingen ging likken. Wel nee, man is net getrouwd. Er krijgt oh, problemen okay. mee. Trouwens, zou ik niet zomaar doen hoor. Nee, ik ken dat, Randall dan helemaal dan is, niet. Dan is het goed. Ja, Summer Summer Trophy. Nou ja, Randall die vertelt er uh, alles over zometeen om uh, kwart over vier. Want dan hebben we hem weer met uh, de pit reports. En dit was de evenementenagenda. Nou, je hoort het al, we zijn lang aan de praat geweest. Dus Zo. Dat betekent weer heel veel evenementen. Ook na te lezen uiteraard op diverse sites. Op internet. En onze eigen vertrouwde. Daar is hij weer. ZFM app. Ook daar houden we op de hoogte van de evenementen. Hier is een nieuwe binnenkomer uit de top 40. We draaien al een paar weken hier bij ZFM. En eindelijk mogen we het zeggen. Hij staat in de top 40. Hier is Mia Moore van Zemveld. Somewhere in the room like Maybe I'm naive for oh you yeah. Yeah. Maybe I sound dumb To say that you could be the one for me like Maybe I'm naive for oh you yeah. Yeah. You got me going like oh you Got me singing like yeah, yeah, yeah Yeah, I was feeling real low Till I found you Cause I've been looking for me I, be happy I me, I'm old I've been looking for me, I be, happy, I be, I'm up. Yeah, I've been looking for someone to love for the rest of my life Yeah, I've been looking for me, I be, I be, I be, I'm up. Yeah, I've been looking for... Come no sing soledad, si yo estaré contigo toda I was feeling really low 'til I found you. 'Cause a been looking for me, me, me, yo. me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, I've Been looking for me, me, be me, be a more Yeah, I've been looking for someone to love For the rest of my life. Yeah, I've been looking for me, me, be me, be I more Yeah, I've been looking for Lekker hè, deze single van uh, Sam Veldt, Mi Amor. Nou, daarachteraan gaan we een, een stuk rustiger plaat doen, maar wel heel erg mooi. En op deze zonnige zaterdagmiddag, zonnetje schijnt weer. En helemaal als je dit soort muziek hoort uit je speakers in je woonkamer, hier is Reunited. I was a fool to ever leave your side. Me minus you is such a lonely ride. The breakup we had Has made me lonesome and sad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 Stoontje lager. Hier wordt de single uh, stiekem met je gedanst. En uh, Ja, we gaan we weer... we dat. Na zo'n ja. uh, zo liedje. Da als, Reunited. Dan ga je stiekem jo, ongelofelijk, met iemand dansen. Hè? Ja. Lekker hoor. Ja, ik kwam hem even tegen. Ik denk, die moet er gewoon even tussendoor. Ja, lekker toch? Ja, zeker weten. Ja, ik hoop dat de mensen thuis het ook lekker vinden. Tuurlijk vinden jullie het lekker. Ja, toch? Ja, natuurlijk ja, vinden het we het. Daar gaan we vanuit. Ja, gewoon. Hey, uh, volgende ja. uur, zometeen hebben we Randall Lawson. Vertelde ja. al, hè, die gaat uh, morgen, volgende week uh, met de ITCC uh, meedoen uh, op het circuit van Zandvoort. Geweldig, hè? Maar hij heeft natuurlijk He? ook vandaag hè, hebben we de Grand Prix, uh, de kwalificatie zo dadelijk na vier uur, op uh, Silverstone in uh, Engeland. En uh, ja, dat is wel een nostalgische baan. Vanaf 1950 wordt er uh, officieel de Grand Prix uh, verreden. In ja. 1948, volgens mij, zijn ze daar begonnen met de uh, autosport. Ja. En het was, officieel was officieel een, een trainingsbaan uh, voor uh, bommenwerpers. Voor bommenwerpers? Ja, voor de Tweede Wereldoorlog. Dat meen je niet. Ja. En later je bedoelt ze, die vliegtuigen? Ja, later hebben ze daar een uh, circuit van gemaakt. Hou op met mij. Echt waar? Echt waar. Wat een giller. Ja. Nou ja, giller. Uh, ja. Nee, ja, dat wist nee, ik helemaal dat, niet. Nee, dus uh, dat is het verhaal achter uh, Silverstone. Zo meteen ja. horen we waarschijnlijk nog wel andere uh, dingen, kenmerken en dergelijke... van het uh, circuit ja. van uh, de Kenner bij Uitstek, uh, Randall Lawson, met uh, de Pit Report. En nou. daar heb je nog een leuk beest gevonden, hè, geloof ik. Ik heb een ach, ik heb een schatje ontdekt. ja En ik denk, ik, ik doe dit keer een poesje, want we hadden het er net over... maar ik zag ook zo'n lieve hondje staan. Ik denk, ja... Je, je zal in de verleiding komen. Kijk, met een poes kom ik niet in de verleiding. Maar uh, met, met, ja, hondje. Dus ik ga, ik ga vandaag uh, een poesje introduceren voor jullie. Ja. Die op zoek is naar een, uh, een lekker mandje. En weet je, dat poesje heeft al eerder aandacht gehad uh, bij ons. Vorige week. Is dat zo? Dan ja, ga ik een ander was, poesje was, zoeken. Was, was ook uh, Beest van het Week. Oké, okay, dan ga ik een ander poesje zoeken. Ja, dat mag ook hoor. Maar ja. Mika hebben we het over. Ja, ja. Ja, dat is wel zo'n leuke dame. Ik kan me ja. voorstellen dat je daar ook voor uh, valt. Ja. Dus uh, ga voor uh, Mika zeker even naar het kennen met dieren thuis. ander dier mag ook hoor. Of, uh, ja, dan ga, uh, ga ik een ander poesje zoeken. Een ander poesje. Of dat, een katertje. Dat oh, hoor je die zo is ook daar. lekker. Dat hoor, is ook een lekkere kater. Donnie. Ja. Zou ja. dadelijk om half vijf horen welke je uitgekozen hebt, uh, Dolly. Ja, zo is het. Ja. Dan heb je Donnie met Dolly. Waarschijnlijk ja, ja, om, nee, nee, nee. De, de, Ja, nou ja, oké. Okay. Dolly gaat over Donnie praten. Maar ja. daar blijft het ook bij. Oh, dat blijft het bij. <laughs> nee, okay. Dolly gaat Donnie niet ophalen. Nee, nee. nee. nee, nee. Dat niet ophalen niet, hè? Nee, daar niet. Oké. Okay. Nou ja, zometeen het uh, volgende uur. En dan uh, is het aftellen geblazen. Hè. Dan gaan we alweer uh, bijna na negen uur naar de voetbalwedstrijd van uh, vanavond. Ik heb nog wel wat uh, voetbalplaatjes zo dadelijk, hoor. In het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Dus lekker blijven luisteren. We hebben er zin in. En nog één uur. En dan is hij er weer. Fred hij met Entertainment View. Die hier Is dan.